Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Rotterdam werkt het misbruik van studiefinanciering... door mbo-scholieren in de hand, zeggen docenten... van het Albeda College in Rotterdam tegen de NOS. Het gemeentelijk beleid dwingt jongeren naar school te gaan... ook als ze daar helemaal niet geschikt voor zijn, zeggen de docenten. Als die leerlingen een mbo-opleiding gaan doen... hebben ze recht op een studiefinanciering van 800 euro per maand... ook als ze niet komen opdagen. Kinderombudsman Mark Dullaert vindt de opvang van asielkinderen in noodopvanglocaties onder de maat. Dullaert zegt dat de kinderen te lang in die centra zitten. Er is te weinig ruimte om te spelen en te sporten. En ook duurt het soms weken voordat kinderen naar school kunnen. Terwijl juist dat structuur kan bieden. Volgens de kinderombudsman dreigt de groep asielkinderen een verloren generatie te worden. Veel kinderen hebben psychische problemen en Dullaert vreest dat een deel in de toekomst ontspoort. Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer de A76 bij Heerlen in beide richtingen weer open gaat. Gisteren gebeurde op die snelweg een ongeluk met een tankwagen. De chauffeur kwam daarbij om het leven. In de tankwagen zit een brandbare stof, die wordt eerst overgepompt. Pas daarna kan de vrachtwagen worden weggehaald en kan de weg worden gerepareerd.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 Australië trekt de komende jaren miljarden dollars meer uit voor defensie. De regering verhoogt de komende tien jaar het defensiebudget met ruim 19 miljard euro. Het geld gaat vooral naar uitbreiding en modernisering van de marine. Australië voelt zich bedreigd door China. Dat land versterkte militaire aanwezigheid op verschillende eilanden in de Zuid-Chinese zee.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 sea her shores will always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 En uh, nou, we zijn heel benieuwd wat hem beweegt en wat zijn plannen zijn of niet. En dan hebben we als laatste voor uh, het nieuws nog Beats Club 10. Die heeft een nieuwe eigenaar. Dan hebben we het nieuws ja, en na het nieuws erop. Na het nieuws krijgen we dan uh, wethouder Gertjan Bluis. Die gaat ons het een en ander vertellen over financieel zandvoert. En ook over allerlei plannen en projecten. Kortom, we gaan uh, met hem van... Uh,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 Leuk dank je, je weer te dank zien. Dank uh, ja. we, we krijgen ongetwijfeld weer een nieuwe aflevering natuurlijk van een vrij uh, concert binnenkort. Ja, ook uh, uh, voor ons weer een, een, een nieuw seizoen natuurlijk. Zoals altijd, verleden week geopend met. Uh, verleden maand geopend met het uh, Heemstedt Vast terugkerend gebeuren in de hele cyclus. Uh, morgen, uh, waar we heel blij mee zijn, is. Uh,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 Dat ja, en daar zijn net ja. de uh, contracten voor getekend. Uh, ja. Gezellig. Nou, gefeliciteerd. Dat ja, is, ja, is ja. Echt, uh, ja. heel leuk. echt een prestatie van formaat. We ja. zijn er al een hele tijd mee bezig om dat nog een keer terug te halen. Zoals het in 2000 ging, nu alweer 16 jaar geleden. Ja, dat toch was dat heel mooi die jongens, jongens, jongens, jongens. Het weer was. Uh, Ik weet het nog, was de dag rekenen, van he? gisteren. Ja. Maar. Ja. Uh, uh,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 Nou, het klinkt trouwens heel erg goed. Nou. Het wordt een druilige dag, dus uh, trek even een regenjas aan en uh, loop een eentje. En jullie zijn allemaal van harte welkom in een mooie verwarmde kerk, mooie akoestiek. En een prachtig orkest. Is dat voordeel van een beetje druilerige dag? Of zeg jij, nee het weer heeft... Uh, nee hoor, nee maar ik kan me voorstellen dat je dan om een uur of twaalf... tegen moeder al. zegt, wat gaan we eigenlijk doen vandaag? Nou, ja. naar nou, nou, haar op te gaan of zo. Weet je wat? Dat is leuk. Kost maar vijf euro. Doe Nou, het is inderdaad geen geld. Daarom. daarom. Heel veel succes morgen, Peter. Dank jullie wel. Het Saxofoon Orkest. En dank voor de tijd. Ja, graag, graag gedaan. Okay. Okay. Nou, wij gaan weer naar een soort muziek. Uh, Samba party van Santana. Oh, dat is ook mooi. We staan er weer terug in Hotel Hoogland inmiddels aan onze tafel aangeschoven Han van Schaik, Operationeel expert van de wijk Zandvoort, zoals dat officieel heet. Ja, welkom. Welkom. In, in vol ornaat overigens. Ik vind dat wel iets hebben. Moet ik het, het voelt wel veilig, rob? Ja, het is in deze tijd. Ik weet niet wat er hier voor... gaat gebeuren, maar uh, ja, het wij zien er al heel veel. Wij zien goed. Zandvoort is redelijk veilig. Ik we, we hebben ergere tijden gekend. Uh, Han, uh, de vraag is natuurlijk: er is, zijn wat functies wijzigingen geweest in Zandvoort, ook bij de politie. Maar ook, ook landelijk. Hè. Er is heel veel, de politie staat heel erg in de veranderingscyclus de laatste paar jaar. Je bent de operationeel expert van Wijk hè. Voor jullie, jouw aandachtsgebied is dus ons hele dorp. Ja, dat klopt.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 wordt de twaarspolitie eigenlijk veel meer pakken... dan dat we moeten doen. Ja, Dan is het ook mijn rol om daar soms de rem op te zetten. Dat ik tegen een collega's zeg tot hier en niet verder. Nu moet een andere partner. Jullie, dan ook, doen jullie dat passief ja. of actief? Ik bedoel, is de wijkagent degene die op een gegeven moment... zegt kom er even bij. Of andersom dat jullie op een gegeven moment... een soort um, monitor zijn... Uh, nou, kijk, het is ook een gevoelskwestie. Die wijkagent die wil graag helpen. En die ziet problematieken. Die wil daar echt uh, een verandering in aanbrengen. Maar uh, wij zijn als politie niet altijd de juiste instantie daarvoor. Nee, maar je bent niet een maatschappelijk werker op een Precies. gegeven moment. Precies. En uh, ik heb ook niet de expertise van een, uh, een psychiater. Of misschien wel iemand van een... Nee, uh, maar ik dus dan is aan... het wel mijn taak om dat even goed te... Ja, ja. En dan moet ik soms ook mijn eigen collega's afremmen. Die ja. daar misschien te ver in gaan. Want ja. ja. ik neem aan dat een wijkagent met name daarin geschoold wordt. In het doorsturen naar... Ja, het verwijzen naar de juiste ja, ja. instantie. Absoluut.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 in, in onze jeugd haalde uh, je haalt het niet in je hoofd om op de voetsoep te gaan fietsen, omdat je dat gewoon niet deed. Maar dat, dat is allemaal zo veranderd. Hè? Ja, waar het maar... exact is, dat weet ik ja, niet. Nee. Dat is maar lastig nog even om dat in te schatten. Dit is dus kennelijk iets nieuws. En het gaat gebeuren, althans in de krant stond dat dit gaat gebeuren. Ja. Het is ook zo? Gaat ook gebeuren? Ja, dat wordt gewoon ingepland. En, de, ja, wij, en wie gaat daar dan op toezien? De wijkagent die zorgt ervoor dat een aantal politieagenten van het bureau daarvoor ingepland gaan worden.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 twee weken, maar binnen vijf minuten is er iemand, Ondanks dat ik weet dat ze we niet op het bureau zitten. Ja, en dat is uh, uh, ook wel, moet ik eerst zeggen, in de reorganisatie is het voor zand heel gunstig uitgevallen, want ja. onze uitdrukbasis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 Ja, ja dat is een extra scheep ja, ja, ja absoluut ja, extra ja, ja. is het wel goed dat zo we dat met die keren. bus weg wacht even nou dan kun je met plietsgoot de kans houden de bus weg schieten dan langzaam wordt die raar. is voor hulpverleningsvoertuigen opengesteld dus ja. ook voor de ambulances Ambulance, geldt dat ja, dat mag wel regelmatig uh, en nu worden. is het niet zo heel erg spectaculair maar in de zomer is het prettig dat je soms die busbanen kunt benutten want je bent gewoon sneller ja tuurlijk heel No. Nou, dat zijn toch weer uh, de dingen ja. die, uh, die heel interessant zijn. Maar dat is wel uh, een uh, leuke nieuwe functie. Het is dus voor jou natuurlijk, uh, je zei, let, ik heb op de auto gezeten. Nu, nu dus zo'n functie is heel, heel wat anders. Dan je... ah, er zitten wel wat stappen tussen hoor. U komt uit Zandvoort? Of, uh... nee, nee, nee, Zandvoort is voor mij redelijk nieuw. Ik heb hiervoor in Haarlem gezeten. Ja. Daar nog voor bij de Marge Schippel. Uh, en ik heb hiervoor, uh, nou zeg maar vanaf 2000 in de auto gezeten. Toen op een gegeven moment vanaf 2006 ben ik jeugd gaan doen.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 Maar ik vind het ook wel heel gaaf hoe de dynamiek hier is. Hm. Uh, je Miljoenen toeristen die in één keer komen, ja. uh, een hele andere sfeer. Ja, ik vind het nou, vast... Als je een mooie, ja, mooie ja. zomerse dag hebt met heel veel mensen en er is dus een groot evenement op het circuit, en, uh, ja, en dan, dat, ja, dan heb dat, je echt een, uh, een Dat is voor politieagent een topdag, want dan heb je heel veel leuke dingen gebeurt er gewoon. Maar je ook hebt ook wat. een strand waar weer een hele andere dynamiek is, waar ja. heel andere problemen zich voordoen. En uh, ja, ik vind het heel erg uitdagend. Ja. Nou, ik kan me ja. voorstellen. Ja. Nou, we gaan het allemaal zien. Geweldig. Uh,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 En dan is, maar dat kan dan kan ook gewoon gebeld worden, we houden gewoon die telefoon, ja. dat is ook grotendeels ja. ons uh, aanbod. En dat is duidelijk ja. niet 112, ja. maar dat is 0900-8844, dat en is dan... het, uh, geen spoednummer en ja. dan uh, ja. is er ook weer iemand waar jij je je probleem even uh, kan melden en die kan je aangeven bij welke ja. instantie je moet oh. zijn. Ja. Ja.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 waarin je toch even kan kijken, wat kan de politie nou eigenlijk? En wat ja. heb ik eraan? Dus vraag het .nl. Ja. Nou, dat, dat goed. gaan we ja. dus doen. Nou, prima. Ja, Han, heel erg bedankt voor je komst. Ja, ja. veel verhaal. succes hier in Zandvoort. Ja. En met ja, uh, deze coördinerende functie. Ja. Ben, succes met jullie programma. Dankjewel. Dank. Oké. Okay. We gaan naar de Netking Call. Unforgettable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 Uh, ja, vertel eens. Want wat, jullie hebben samen met Bart en Bas heb je de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 Je hebt een aardige jaren ervaring al daar. Ja. Hoe, hoe doe je dat nou met je bezetting? Zijn die mensen nou oproepbaar? Of oproepbaar? Ja, wij werken met fulltimers, die zijn hm? gewoon vast in dienst. En die kunnen we het hele jaar bereiken en oproepen. En dan hebben we altijd nog flexcontracten. En die zijn ambulante werknemers. En die, als de zondag gaat schijnen, kunnen we die opbellen en benaderen. En dan kunnen, zijn ze beschikbaar ja of nee.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 een losse strandtent, dat het dan wel een gemiddeld is... voor een vaste, dus een permanente strandtent... zit je natuurlijk wel aan meer vaste ja. mensen te ja. denken. Nou, dan heb je een heel ander plaatje natuurlijk. Dan heb je een heel ander plaatje, ja. ja. ja. ja. Voor de toekomst uh, misschien wel... Uh, we houden het zeker in gedachten. Maar nu eerst uh, lekker gaan draaien. Ga eens even kijken hoe dit loopt. En zeker ja, weten. Ja. En hopen op een goed seizoen. Wat je veel ziet tegenwoordig bij strandtenten... is dat ze ook uh, locatie erbij hebben... voor feestjes, ja. voor, voor verjaardagen. Uh, kortom, alles wat je maar wil vieren... Ja.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 Vroeg, ja, of het februari. nou zo is, het kan gewoon echt nog sneeuwen en ja, alles... het kan he? verschrikkelijke stormen hebben ja. ja, vorige week was dat geloof ik. Ja, ja maar ja vorig, ja, vorig jaar, 2015, 24 juni, was ook een, was ook een aardige een hele storm. Dat was de grootste Dus ja, je weet het toch niet. Uh, nou zeg, nee, ja. je, weet dus je weet het niet. Dus je weet het niet. En uh, nu staat het restaurant en... Nou ja, eerst dat lekker gaan draaien. Maar het ja. is dus helemaal klaar. Sinds gisteren ja. zijn jullie... Ja, gisteren er... hebben we proef gedraaid. En vandaag uh, zijn we echt gewoon open. Vanaf 9 uur. Vanaf 9 uur. Ja. Ja. En jij zit hier. En ik zit hier. En Bas nou. is aan het nou. werk. Nou. Kijk, zo is het geregeld. Ja. Ja. Geweldig hoor. Maar ja, het ja. belangrijkste is natuurlijk voor, voor... Dat geldt voor alles van strand en denk ik. De, is het reclame maken via Facebook, via ja. websites en zo. En dat hebben jullie ook allemaal... Uh... Ja, wij zijn zeer actief. Uh, we hebben een eigen app ontwikkeld.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 En nu moest er natuurlijk opgebouwd worden. Ik stond in de lood en ik dacht, oh, hoe gaat dit goed komen? Hoe gaat dit er straks uitzien? Wiens idee was dit, riep je nog? Nou, dat heb ik niet gezegd, want het was grotendeels mijn idee. Maar uh, toen dacht ik wel, oh, hoe moet dit uh, goed komen? En de jongens uh, die het gebouwd hebben.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 Dus ja, dan is het nog vrij snel gegaan. We mogen niet klaar. Ik heb het even niet Wat, meegemaakt. Maar uh, zijn jullie de enige? Nee, er zijn er vast wel meer die open gaan, ja, zo, denk denk al ja, meer die ja, open gingen. Ja, er zijn er wel al meer open. Ja, ja, ja, hoor. Oh, okay. ja. ja dat gaat dan maar aanzien als je een groot team hebt. En, uh, ja. Ja. Want ik me altijd afvraag hoe, hoe dat werkt. Uh, het systeem met, met de toiletten en zo. En er zit natuurlijk heel laag op het strand. Is er een soort pomp? Of ja, in de, de duinrand gebruikt? zit een pomp. Ja? En daar zit een riool. En in de vloer hebben we een pompinstallatie. Die blijft ook gewoon liggen, Swinters. Oh. Okay. Die wordt gewoon helemaal afgedekt. En uh, ja dat is aankoppelen. Ja, ja oké, okay, dat is altijd makkelijk. Ja, het, is gewoon, het gaat gewoon via het riool zoals ja. alle huizen gaan. Mooi. Ja, alleen Op. hij moet een beetje opgepompt worden. Oh ja, hij moet een beetje opgepompt zodat het ook de rioolleiding uh, in kan. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, rust ons natuurlijk alleen nog maar om je heel veel succes mm -hmm. te ja, bedankt. Heel veel succes. En, ja, uh, dankjewel. Ja, we, we zien u wel. Zien. Ik loop straks dan wel even langs. Misschien de je dat allemaal. Het is leuk om te zien hoe dat allemaal weer vorm ja, krijgt. hoe dat, dat allemaal uitbreidt. Ja, ja. oké. Okay. Nou, hartstikke Aberin, bedankt. veel succes mm -hmm. met succes. Succes. Ja, dank Ja, dankjewel. En wij gaan naar het laatste stukje muziek, naar uh, Melanie. Ik, ik vind dat zo.